Jobboot met het NOS-journaal. FNV-bondgenoten onderzoekt de juridische mogelijkheden om het pensioenakkoord te torpederen. Dat staat in een notitie van het hoofdbestuur van de bond. De leden van vakcentrale FNV stemmen 12 september over het akkoord met de werkgevers. Bondgenoten heeft grote bezwaren tegen het nieuwe pensioenstelsel. Ook de op één na grootste bond, de Afva-Cabo, ziet er niets in. Maar bondgenoten en Afva-Cabo kunnen goedkeuring van het akkoord door de vakcentrale niet tegenhouden. Minister Roosentaal verwacht dat morgen een EU-olie-embargo van kracht wordt tegen Syrië. Nederland wil nieuwe sancties en binnen de EU is daar volgens hem ook politieke overeenstemming over. Wat Roosentaal betreft komt er niet alleen een olie-embargo tegen Syrië, maar ook een verbod op het financieren en verzekeren van olie-exporten. Nederland wil ook dat er sancties worden ingesteld tegen vier mensen die het regime van president Assad steunen en tegen drie bedrijven. Roosentaal benadrukte dat het regime van Assad in het hart wordt geraakt. Holland Casino moet gokverslaafden de toegang weigeren als hij daar zelf om hebben gevraagd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Utrecht. Die oordeelt dat Holland Casino zijn zorgplicht heeft geschonden tegenover een vastgoedhandelaar van 46. Hij had in 2002 schriftelijk laten vastleggen dat hij Holland Casino niet meer in zou mogen. Een paar jaar later liet het casino hem toch weer binnen, waarna hij naar eigen zeggen 600.000 gulden verloor. De Europese Unie heeft sancties tegen Libië voor een deel opgeheven. De bevroren tegoeden van 28 bedrijven worden vanaf morgen vrijgegeven, zei EU-buitenlandchef Ashton. Kort voor het begin van een Libië-top in Parijs. De tegoeden zijn van onder meer havenbedrijven, banken en de energiesector. De maatregel moet de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de stilgevallen economie weer op gang te krijgen. Premier Rutte zei voor zijn vertrek naar de Libië top in Parijs dat het kabinet voor zo'n 2 miljard euro aan Libische tegoeden in Nederland vrijgeeft. Het weer zonnig vandaag, maar ook wolkenvelden en maxima tussen 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Morgen meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was het. En Dit is Wijnandswaan bij de ANB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij 1 brugge 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmaden 4. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en knooppunt Vaanplein 5. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorken bij Sliedrecht 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 So you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing hustlers moving silent so I'm tiptoeing, so keep flowing. I got it locked up like Lizzie lowen Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow. but I Promise tonight. Yes. Excuse me. Excuse me.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 on your way down the way. god gave grace put smile face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 Some rabbit